De uitgever van de gele Rainbow Pockets gaat faillissement aanvragen. Dat heeft de eigenaar bekendgemaakt. Volgens hem is de belangrijkste oorzaak voor het faillissement de slechte markt. De vraag naar Pockets en ook van Rainbow Pockets was uh, zodanig teruggevallen... dat we onze rekeningen niet meer kunnen betalen. En in het bijzonder worden Pockets hard geraakt... omdat uh, Pockets in toenemende mate vervangen worden door uh, digitale boeken... door de zogenaamde e-boeken en omdat... Uh, uitgevers die ons vroeger uh, pocketlicenties verschaften... nu uh, veelal zelf goedkope uitgaven te markt brengen. Eigenaar is in gesprek met andere uitgevers over een doorstart. Sinds 1983 zijn zo'n 1100 Rainbow Pockets verschenen. De Britse gehandicapte man die vergeefs naar het Hoge Rechtshof stapte... om toestemming te krijgen voor euthanasie, is overleden. Tony Nicklinson, die verlamd was tot zijn nek, overleed vanochtend. De Brit kreeg in 2005 een beroerte, waardoor hij verlamd raakte... Kon alleen nog communiceren met zijn ogen. De man vroeg herhaaldelijk om euthanasie omdat zijn leven een nachtmerrie was geworden. Het Britse Hoge Rechtshof bepaalde vorige week dat Nikkelsen geen recht had op hulp bij zelfdoding. Correspondent Anne Sane. Er komt geen gerechtelijk onderzoek naar. Um, waarom en hoe het, wat er precies gebeurd is, is, uh, is nog niet bekend. Dus of de politie denkt, we laten het hierbij, want deze meneer wilde toch al dood, dat is nog maar de vraag. Nou, het weer nog vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Als er een bui ontstaat is dat vooral in het noorden van het land. 20 graden is het aan zee, 23 in het oosten. Ook morgen en vrijdag is het zo'n 22 graden. Maakt het noorden de grootste kans op een bui. ANWB-verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat Fieder bij het Ringvaartaquaduct 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. A7 Heerenveen richting Groningen tussen Drachten en de afrit Friese Palen 6 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En de A28 Utrecht naar Amersfoort tussen de afrit Den Dolder en de afrit Maarn 7 kilometer. Er stond daar een kapotte auto, maar de rijbaan is weer vrij. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Mag je fixen en Jeroen Snel. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur aan tafel eet ik van Tiel... de Syrische protestzinger Karib, onze appelschiller Youssef Asghari... en ook Wiena Hordijk die op Schiphol reizigers in nood geestelijke hulp biedt. Ja, Is zo'n luchthaven niet veel te hectisch voor een pastoraal gesprek, vroeg ik me af... Dat is eigenlijk ook zo. Het is een van de meest hectische plaatsen uh, die we ons kunnen voorstellen. En juist op die plaatsen uh, merk je dat als je stilstaat bij mensen, als je tijd hebt voor mensen, dat je tot diepe gesprekken kunt komen. Ja, in de drukte. Nou straks in drukte. uw verhaal. Eerst ja. gaan we een appeltje schillen. Okay. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Ja, vandaag met Youssef uh, Asgari. Jozef, uh, met wie wil jij vandaag een appeltje schillen? Ik wil een appeltje schillen met uh, Mathieu Weggeman. Hij stelt in de Volkskrant van afgelopen zaterdag dat Nederland steeds dommer wordt. En zijn analyse maakt hij op basis van het bestaan van een aantal banale programma's en uh, grofgebekte cabagiers. Zij geven het uh, slechte voorbeeldgedrag en ik denk dat hij heel veel uh, Nederlanders tekort doet... Hij doet ook een pleidooi om uh, tot meer cultuureducatie... Daar is niks mis mee, maar hij wil de kosten laten gaan van sportonderwijs. Nou, zowel zijn analyse als zijn oplossing, die wil ik, uh, daar wil ik graag met hem uh, van gedachten wisselen. Oké, okay, hij hangt aan de telefoon. Mathieu Wegman, goedemiddag. Goedemiddag. Voordat we verder praten, gaan we even naar een, uh, een stukje met fragmenten. Want u benoemde in dat artikel onder Volkskrant met name een aantal televisieprogramma's. Laten we even gaan luisteren. Ben je nou zo dom? Ik wist weet niet wat Reuters was of zo. Ben je nou zo dom? Wat fijn, wie ontdekt Amerika? Waarom stel je dan deze vraag? Die nee, weet ik wel. Ik Columbus, toch? Nee. Columbus. Nee, Columbus? Jij vraagt toevallig dingen die ik niet weet. Het schijnt dat je daar van die koppensnellers hebt. Die hakken dus je hoofd eraf. Dan eten ze je hersenen eruit. En dan denk je dat ze slimmer worden. Ben ik nou degene die zo slim is? Of ben jij zo dom? Maar Ik heb opgezocht hoe je dat tegen kan houden. Dan kan je dus zeggen van, uh, het was het ook weer Capriento salmer betekent iets van. Uh... Voor mij word je niet slimmer hoor. En Nederland wordt steeds dommer. <laughs> dat betoogde Mathieu Wegeman afgelopen zaterdag in de Volkskrant. Ja, zijn dit de voorbeelden waar u op doelde, meneer Weggerman? Ja, dat zijn goede voorbeelden. Uh, en zo zijn er nog een heleboel meer. Ja. Uh, en, en het is niet alleen in de televisie, het is ook. Uh... Uh, het aanvallen van ambulancepersoneel en een afspraak maken met de politie om op een bepaald zaaltje bij elkaar te komen en dan te knokken en zo. Nog even over televisie. We horen bijvoorbeeld een, een, een blonde dame die door het leven gaat als Brit. Ja. Uh, maar dat is duidelijk een rol die ze speelt, want in werkelijkheid is het een hele slimme vrouw. Ja, ik ken haar niet. Uh, dus, dus misschien is, is, is dat wel zo. Uh, maar goed, dan doe je dat om commerciële redenen. Uh, dan blijft nog het feit dat, dat, uh, dat naar mijn idee, uh, de opvoeding van de jonge mensen daar niet geweldig mee gediend is. Jozef hmm. uh, Asgari, wat zijn jouw problemen met de stellingen van meneer Wegman? Nou, ik wil heel even aansluiten wat hij daarnet zei. Kijk, heftigheid, daar hebben we al gezien een voorbeeld daarvan. Uh, en domheid zijn toch twee totaal verschillende zaken. Dus die stelling van hem dat Nederland steeds dommer wordt, klopt niet. Ik kan het tegendeel ook bewijzen door. Uh, op basis van programma's die ik dan heel goed vind... Klokhuis, Tegenlicht, Labyrinth... dat zijn dan goede programma's die hele goede effecten hebben op mensen. Maar zeggen dat op basis van deze banale programma's... En dan, uh, en dan vergelijken met serieuze talkshows in, in andere landen... tot zo'n conclusie komen, dat vind ik uh, niet getuig van een intelligentiepeil, zullen we maar zeggen. Uh, je zou wel kunnen zeggen dat, dat, dat Nederland verslaafd is geraakt aan fastfoodprogramma's, noem ik ze. Hè? Dus uh, de McDo McDonald's-serie McDonald's van de Nederlandse samenleving is wel aan de gang. Maar om nou te zeggen dat Nederland dommer is... Nou, kijk ook eens, ook eens naar andere uh, programma's, zou ik zeggen. En uh, als je stoort aan deze programma's, ja, dan zet maar verder, zoals ja. ik het altijd doe. Meneer Wegeman. Ja, het, het, is, het, het is natuurlijk flauw om te zeggen dat in elk stuk wat je inzendt, tenzij je heel beroemd bent, uh, dat daar stukken in geschrapt zijn. Maar met de kern van mijn verhaal is, Nederland wordt steeds dommer. Daar noem ik een aantal voorbeelden van. En die zijn daar uitgevallen. Dat is de verbouwing van het Rijksmuseum, de metro in Amsterdam, het C-1000 beveiligingssysteem, de OV-chipcar. Dat de gebeurde de vroeger Krijneval. niet op andere niveaus en in andere zaken? Ja, dat is, dat is iets wat we niet meer goed kunnen. Maar we, dat de, is toch van alle tijden dat er fouten Maske. en inschattingsfouten nee, worden gemaakt? Nee, nee in, in, in de afsluitdijk hebben we vijf jaar gemaakt. Dus ik heb het idee dat het vakmanschap veel minder belangrijk is en dat we allerlei managers hebben aangesteld die niet weten waar het om te vroegen over is. Is dat gaat. zo? Want ik zal u dus nog even. Dat is één punt. Ja, ja ik wil u nog even krijgen. verder introduceren, meneer Wegeman. Want ja. u bent hoogleraar aan de TU in Eindhoven. Ja. En u stelt dus dat Nederland echt steeds dommer wordt, ook als het gaat op, uh, op het niveau van de TU. Ja, in het, op, omdat we. Dan dat komt, omdat we te veel mensen aanstellen tegenwoordig. En dat is een nieuwe mode geworden, Masters of Business Administration professionele managers die niet weten waar het op de vloer over gaat. Dus om het allemaal niet te verwarren te maken, mijn artikel ging over twee dingen. We worden steeds dommer en dat zie je aan het feit dat we geen grote projecten meer goed kunnen managen en we worden steeds onfatsoenlijker en dat zie je aan onder andere de televisieprogramma's en de oplossing voor het ene, voor de dommigheid... is meer vakdeskundigen aanstellen. Dat de dokters gemanaged worden door een dokter. Dat de genetische directeur weer terugkomt. En de oplossing voor de onfatsoenlijkheid... is dat je meer zou moeten doen aan cultuur educatie. Men, meneer Alskari, bent u een ja. twee punten uh, helemaal kijk, oneens? Of nee, kijk, ik, ik vind kunst en cultuur educatie ook van belang. Maar als hij zegt dat moeten de kosten gaan van sportonderwijs... dan vind ik het natuurlijk weer ridicuul. Ja, dat is weer een uh, ander punt. Ja, dat ja dus zijn ja, moeten heel gaan. even een verhaal afmaken. Want ja, anders ben ik even de draad... Uh, kwijt. Maar, maar, maar zo'n uitspraak doen, hè, dat, dat herken ik wel van mensen, ook politici, die heel goedkoop willen scoren. Ik vind wel... Dat, dat u het goed moet onderbouwen. En dat doet u niet in dat stuk. Ik bedoel, misschien is er wat weggeknipt volgens u. Maar als u het op basis van alleen die banale programma's. tot deze conclusie kunt komen. Ik, dat vind ik heel raar. Ik heb mijn zoontje expres naar een basisschool gestuurd. waar, waar aandacht is voor theater, muziek. maar ook sport. Dat vind ik belangrijk als vader. Dat hij zich ontwikkelt op die, die verschillende terreinen. Dus zo'n uitspraak doen, dat is toch niet. Ja, dat getuigt toch niet van een hoog intelligentiepeil nogmaals? Ja, dat is al twee keer gezegd dat hij. Nou ja, korten, er zijn nog die meer draag. dingen. hij zegt van, violisten belanden niet zo snel in, in, uh, in een cel. Ja, en er dus zijn er heel weinig van. En als ze het goed willen ja. doen, hebben ze helemaal geen tijd om rond te hangen op straat. Ja. Uh, dus dat zijn, dat zijn van die uitspraken. Ja, dat denk ik van... Niet uh, bijster intelligent, uh, meneer nee, Weggelman. Nee, nee, uh, nee. Ik uh, wil daar ja, graag uh, even op ik... reageren, want uh, de meningen daarover zijn zeer verdeeld. Uh. Maar ik vind het niet zo netjes dat u dat zegt op basis van een artikel van duizend woorden. En ook dat ik goedkoop wil scoren. Het gaat hier om een Opinieartikel. En dat is heel anders dan in de wetenschap waarin je dingen bewijst. Het nee, statistisch is... argument wat u noemt, nee. heeft u wel gelijk in over de sport. Maar het ga, de, ook het aandeel van de. Maro er zijn ook minder Marokkanen in Nederland dan violisten. En die zitten yes. relatief ja. meer. Ja. in de cellen. Dus dat is geen argument. Voor, voor jou als ETK is het uh, niet zo slim om dit soort uitspraken te doen door meneer Wegenland? Um, nou, dat weet ik niet. Ten aanzien van de televisieprogramma's wordt er wel eens gezegd... ook vanuit ethisch gezichtspunt... de uitzondering bevestigt de regel. En we kijken naar deze programma's omdat het uitzonderingen zijn. Iedereen vindt het belachelijk. Iedereen verbaast zich over hoe dom die mensen zijn. En daarmee wordt als het ware de norm bevestigd... dat je je zo niet hoort te gedragen. En uh, ik kan me wel inleven in het punt dat vanuit educatief oogpunt... dat misschien verkeerd is. Maar het kan aan de andere kant ook zo werken... dat door mensen kijken daarnaar... omdat het als afwijkend wordt gezien. Want als het namelijk heel erg normaal is, dan uh, er hoeven ze daar geen programma meer over maar te maken. Maar is het een graadmeter dat Nederland steeds dommer wordt? Uh, nou, daar zou ik eigenlijk geen betrouwbare nee. uitspraak nee. over dat kunnen zeggen. Meneer Wegeman, ja. is ja, het een graadmeter? Het, het, het, het, het dommer wordt bij dat management, hè, maar dat het onfatsoenlijker wordt, dat wel. Kijk, ja. en weet u, het is, ja. um, dat is niet zomaar dat ik dat zomaar vind, hè. Uh, uh, maar als je, als je veel kijkt naar Franse programma's... en je bent ook veel in Frankrijk, wat voor mij geldt... en voor Duitse programma's en in Duitsland zijn... dan zie je dat, dat de snelheid waarmee die, uh, uh, uh, die hufterigheid toeneemt... Daar langzamer is. Ja, maar ga je nog iets zuidelijker naar Italië, dan zie je het weer, dan zie ik echt een niveau van ritmefession. Ja, maar daarom noem ik Italië ook meneer Ascari, even over die fatsoenlijkheid, want we hebben te veel punten anders. Hier vergelijk dus appels met peren. Banale programma's vergelijken met serieuze talkshows, het dat kun je niet doen. Maar kan je aan de televisieprogramma's in Nederland afleiden, dat we steeds minder fatsoen hebben? Nee, sterker nog, de mensen die naar kijken, dat zijn echt niet allemaal domme mensen. En de mensen die het maken, zijn ook niet altijd domme mensen. Het is niet mijn smaak. Ik kijk ook niet naar die maar ah, Jusse, vroeger programma's. had je die programma's niet. Ah, dan wel, je had uh, seks voor, uh, voor de buur, dat soort Ja, maar daarvoor, vroeger vroeger. I, ja, maar je had het ondergronds. Ja. ja, voor de televisie. Nee, maar Het is een kenmerk van leven in een vrij land, of je dat nou wilt of niet. Sommigen uh, ja, willen op een hele Hellenistische manier ja. leven. En die hebben geen zin om hun hoofd uh, te vullen. Om positief te eindigen. Ja. Uh, meneer Weggeman pleit wel voor meer kunst en cultuur op de scholen. Is dat ja. iets wat we allemaal omarmen? Natuurlijk, kunst en cultuur is heel belangrijk, maar dat moet niet ten koste gaan van sport dat nee. is okay, dan Dat is een pleidooi. Meneer Wegman, tot slot, het ja. mag niet ten koste gaan van sport. Ja, daar ben ik het wel mee eens hoor. Oké. Okay. Het Gelukkig. heeft meer te maken dat de aandacht voor de buitenkant zo groot is, hè, met de cosmetica en met mooi, groot en sterk zijn. En dat de aandacht voor de binnenkant, en dat zou je met cultuur-educatie wat meer kunnen bereiken, dat die wat meer aandacht ook krijgt. Ik, ik dank de... u beiden heel hartelijk. Okay. Graag gedaan. Goedemiddag. It's been a long time coming I went away. To the recipe, en dat was Chris Berry. De zomervakantie is in het grootste deel van Nederland voorbij, en duizenden toeristen zijn in de afgelopen weken via Schiphol natuurlijk weer naar hun bestemming gereisd. Op deze luchthaven werkt Wina Hordijk als luchthavenpastor, en zij wordt regelmatig geconfronteerd met de geestelijke problemen van reizigers. Ja, mevrouw Hordijk, gaat u ondanks die zware persoonlijke verhalen nog wel met plezier naar uw werk? Ja, het zijn wel vaak pittige verhalen. Dat ja, is inderdaad toch waar. even. Jawel, jawel, ik heb wel de mooiste baan van al mijn collega's in Nederland, zeg ik altijd. Dus dat plezier is er zeker wel. Waarom is dit, dit de mooiste het, baan? Omdat uh, het zo ontzettend afwisselend, onvoorspelbaar is in een omgeving die uh, ook voortdurend verandert. En uh, je hebt geen idee hoe een dag eruit gaat zien. Nee. Krijgt u na nou zo'n vakantieperiode andere vragen dan de rest van het jaar? Nee. Eigenlijk niet, nee. Um, als het heel druk is op Schiphol, en dat, dan zijn er heel veel mensen... Hè, op de drukste dagen zo'n 177.000, dus ja. dat is heel wat. En ook met, met een aantal van hen zal het niet goed gaan op zo'n dag. Uh, maar die weten u allemaal maar, niet te vinden? Nee, nee, nee. Ja, Ze weten want... vaak Schiphol wel te vinden of de, de, de, de hulpverleners daar, de marechaussee, de, de inrichtingen in balies. zijn is allemaal duidelijk herkenbaar, want mijn vraag is, waar, waar zit u? Hoe bent u herkenbaar? Loopt u in een toga? <laughs> Die vraag is dus eerder gesteld. Ik moet er niet aan denken. Maar waar bent u op Schiphol? Uh, wij zitten op ons kantoor. Uh, natuurlijk lopen wij daarnaast ook veel rond. Want al lopende uh, heb je ook veel ontmoetingen met mensen. Maar, maar, maar als ik u zoek, ik ben in nood en ik zoek u. Dan ga je naar een informatiebalie. Of je klampt uh, uh, iemand aan die uh, zo te zien de weg daar wel weet. En je vraagt naar het luchthavenplastoraat. Want we, uh, nog even voor mijn beeld, waar, waar zitten jullie fysiek? Wij zitten fysiek uh, in een kantoor boven plaza. En uh, behalve dat wij ook rondlopen, Walk in the Terminal noemen wij dat, uh, hebben wij ook een stiltecentrum waar onze vrijwilligers zijn en waar wij ook regelmatig binnenlopen. Zo op de eerste etage, hè? ik heb het wel eens gezien. Ja, heel nou. goed. Ja. Jeroen wil het heel graag heel goed weten hoor. Nee, ja, ik ben ja, vaak op Schiphol is... en dan denk ik, ja, waar zit dat? En... Ja, nou kom eens kijken, Jeroen. Het is, ja. uh, het, het is een, een bijzondere plek, dat stiltecentrum. Dat horen we van bezoekers. Ja. U hoort hele uh, persoonlijke tragedies. Ja. Uh, wij horen daar soms ook iets van. Ja. Zo was er verleden jaar een verhaal van een echtpaar. Dat was overvallen door piraten. Ja. Uh, die man was vermoord. En die vrouw heeft toen nog wekenlang rondgedobberd. Ja. En nu heeft die vrouw opgevangen. Ja. Er was helemaal geen familie. Uh, heel raar het, verhaal. Het was een absurd verhaal. Um... Ik kreeg een telefoontje s'nachts of ik meteen kon komen. Het maakte niet uit waar ik mijn auto neerzette. Grote spoed was erbij. En uh, we hadden een mevrouw op te vangen die zonder geldige documenten reisde, met, met nooddocumenten. En dus was er ook iemand bij van de Maréchaussee. Wij uh, stonden bij een gate. En we hadden geen tijd om een papier te maken. Dus we dachten, nou, een vrouw van 48, goed, ze heeft een het allemaal meegemaakt. Ja, u bedoelt heb, een papier, zodat u herkenbaar was? haar naam op stond. Ja. Haar naam. Ja. Ik heb voortdurend haar naam geroepen, een Duitse naam. En um, ze was ons toch ontgaan. Dus uh, bij navraag, we hebben de man van de marie was in staat natuurlijk om de, uh, de doorgangen meteen te bellen. En toen werd gevraagd, uh, moeten we haar vasthouden? Nee, zei hij ook, je moet haar koffie geven en goed opvangen, want het is niet mis. Nou, Toen we haar dan uiteindelijk vonden, zag ze er inderdaad uh, als een, een vrouw van tegen de tachtig uit. Na alle ontberingen die ze had doorstaan. En dat waren er heel wat. Ze was uh, compleet beroofd, op een vlot gegaan. Het vlot was omgeslagen, was lek geslagen. Ze had geen water, geen... geen nou ja, een de man was al overleden. Een man was overleden. Maar waarom ja. was er helemaal geen familie? Gewoonlijk wordt in zo'n situatie... als iemand dan eenmaal weer veilig ergens is aangekomen... en onder de hoede van een consulaat in dit geval... Uh, verwacht je, en ga je ervan uit... En, en is het ook heel gewoon, dat familie daar naartoe ja. komt. Ze had een moeder, ze had een zoon. en Ze had vreselijke dingen meegemaakt. Haar man was vermoord. Ja. Ze heeft zelf inderdaad nog zo'n kleine twee weken rondgedobberd. En uh, ik, we waren verbijsterd dat, ja. dat dat niet was gebeurd. En wat zegt u dan tegen zo iemand... Uh, ik heb haar meegenomen naar kantoor nadat ze eerst een sigaretje had gerookt. Ze heeft uh, veel gepraat. Ze heeft heel veel dingen verteld. Ook dingen die ze, waarvan ze zei... Jij bent dominee, dus uh, kan ik jou wel bepaalde dingen vertellen... over hoe ze helemaal niet gelovig was. Maar toch tot een deeltje kwam met God. En uh, dat liep voor haar... Uh, dat speelde een grote rol in haar ja. verhaal in elk geval. Um, en uh, ik hoor het aan... En ik geef haar wat ik kan geven. Ik kon weinig kwijt aan haar behalve het blikjes water en cola. En ik zorgde dat ze haar reis verder kon uh, voortzetten. Ja. Ik, en, en ik was zo onthand als ik weet niet wat daarmee. Ja. Ook al bent u dan ja. luchthavenpastor. Ja. Vanmorgen kreeg u op de luchthaven bezoek van onze verslaggever Maarten Hacht. Niet ja. omdat hij nou zelf in geestelijke nood zat, maar hij vroeg zich wel dat af. Dat weet je niet. Ja, <laughs> nou nee, die heeft me verteld. Hij vroeg zich af hoe uw cliënten eigenlijk bij u terechtkomen. Ja, goeie vraag. Schiphol, het uh, regiecentrum. Hier worden de alarmlijnen even getest vandaag. Gebeurt dat elke dag? Eén keer per week, op de woensdag. Jacques Sol, operational manager. Op dit moment uh, de baas hier van het regiecentrum. Ik zie hier ook allemaal uh, bewakingsbeelden. Dit is eigenlijk de plek waar jullie al die honderdduizend plus passagiers hier uh, op Schiphol in de gaten houden? Ja, vandaag hebben we er 160.000. Uh, dat zijn aankomend, uh, transfererend en vertrekkende passagiers. En uh, dat betekent dus dat met alle uh, medewerkers en wegbrengers en afhalers... dat hier een flink formaat stad rondloopt. In elke stad gebeurt wel eens wat. En als er nood aan de man is, dan komt de melding hier binnen, in het regiecentrum. Dat klopt. En wanneer denk je nou uh, bij deze melding... Hier moeten we de pastor bellen. Ja, dat zijn vaak gevallen waar wat, wat, wat, wat extra tijd en aandacht voor de mensen achter het gebeuren nodig is. Een, een ongeluk met, met Nederlanders in het buitenland die terugvliegen, opvang van familieleden die die mensen afkomen halen. Dat is voor ons een, een ultiem moment om het pastoraat in te schakelen. Nou ja, dus die, die mensen worden even via een achterkantje doorgesluisd naar het pastoraat, waar ze dan op een intieme plek hun emoties een plek kunnen geven. Klopt, en ook de tijd voor krijgen. De meeste cliënten krijgen de luchthavenpastor dus binnen via het regiecentrum. Maar ik ga maar eens gewoon naar de informatiebalie. Dus even vragen wat voor aanvragen ze daar dan krijgen. Hallo. Ik krijg van allerlei soorten vragen. Van waar is het toilet, tot waar kan ik inchecken. Maar in welk geval denk je nou, dit is een vraag waar een pastoor antwoord op moet geven? Uh, nou, er was toevallig van de week een passagier aangekomen die hier zou komen werken. Alleen degene die hem zou komen ophalen, zijn werkgever, die was nergens te vinden. En die man had ook geen geld meer, kon nergens meer naartoe. Dus ja, die stond hier eigenlijk, die was hier gestrand. En waarom vraag je daar een pastoor bij? Moet er gebeden worden met zo iemand? Nee, dat niet, maar ja, we proberen altijd eerst zelf een oplossing te vinden. Mocht het niet lukken, via de C of die wat voor ons kan betekenen. En als die ook niks voor ons kunnen betekenen, dan... We proberen het via het raken. En die neemt uh, die meneer even mee? En kijken wat uh, mogelijk is om uh, oh, ja, die meneer verder op weg te helpen. Ja. Uiteindelijk is het goed afgelopen deze keer. Juist omdat er even rust en tijd was, werd er een oplossing gevonden. Ja, we kunnen moeilijk de passagier hier uh, laten staan... als wij er verder geen raad meer weten van zoekt u het maar verder uit. Dus daarvoor kunnen we altijd iemand inschakelen van het uh, raken. Ja, u bent altijd in te schakelen... We zijn altijd in te schakelen, ja. En, en, en dan vraag ik me af, u bent dan pastor, uh, christen. Loopt u met een bijbel over Schiphol? Nee, nee, nee. nee. Speelt dat überhaupt een rol? Of hoe, hoe, hoe? Dat is heel soms het zijn, geval. Ja, mensen ja. natuurlijk vaak, hebben ze er helemaal niks mee. Of ze nee. zijn moslim of, of van een andere Wij religie. Wij zijn er om, om iedereen, of iemand gelovig is of niet gelovig, te helpen. Het pastoraat is er om... Mensen bij te staan uh, als, als, waar dat nodig is. Helpen waar geen helper meer ja. is. Maar u zegt net ook, soms van. heb je dus helemaal geen antwoorden. Is het dan vooral luisteren? Het is vaak luisteren, ja. ja. Maar u bent een soort sociaal werker. Um, waarom dan toch, het, het, het, het woord pastoor nog. Ja. Wat is er nou simpelweg zo christelijk aan? Ja. Um, veel mensen die onze hulp inroepen... Die, die, zijn, die verkeren op wat wij noemen kruispunten in hun leven... Het heeft vaak met overlijden te maken of met, met ziekte, met, met diepe levensvragen. Of mensen zijn inderdaad uh, uh, berooid, uh, op, op Schiphol aangekomen. Of uh, gisteren had ik een meneer die uh, zich niet goed voelde. Naar de medische dienst gaan was geen optie. Want hij was bang dat hij dan niet zou mogen vliegen. Maar een, een postpraten praten. En er komen allerlei dingen uh, naar boven. Oh. Uit zijn privé, zijn huwelijk. Hij was met ruzie op reis gegaan. Dat was geen leuke manier om, om weg te gaan. Spannend om terug te komen. Dus uh, praten, praten, praten. En uh, ja, daar komen vaak lagen uh, in een mens... Ter sprake die je gewoonlijk niet zomaar nee. aan hoort. Nederlands zanger, uh, Nederlands-Syrische zanger Geriep hier ook aan tafel. Jij kwam destijds als vluchteling aan op Schiphol. Klopt. Had jij behoefte aan, aan zo iemand? Nou, um, ik weet niet of ik goed kan herinneren hoe dat was. 16,5 je... 16 jaar geleden. Je had de maar de kans was? Ik was eigenlijk. Ik weet dat ik uh, wel een soort shockachtig iets had. Uh, want uh, uh, ik vluchtte met angst, uh, uh, zeg maar. heel veel angst. En, uh, als hij opgepakt wordt, dan, uh, dan is het meteen klaar. Dus toen ik uh, op Schiphol aankwam, ja, ik weet echt niet... Uh, nee, in jouw, jouw uh, geval mag wereld. je niet eens praten. Je had geen visum, denk ik, of... Um, Gooi je zo met het land in? Nou, ja, niet, niet zomaar, nee. maar uh, ja... In zo'n geval kunt u niks doen, hè, mevrouw Hoorrijk. Nee, wij worden wel... Us. Kijk, gewoonlijk zien wij deze mensen niet... Nee. Heel soms worden wij wel bijgeroepen als uh, iemand bij de medische dienst is aangekomen... helemaal ziek van spanning en, en helemaal stuk, helemaal kapot. Dan uh, vragen ze, kom even mee en, en praat met deze persoon. Want uh, hier is veel meer aan de hand. Maar hoe, hoe zit dat dan eigenlijk met Kleine. asielzoekers? Krijgen Amerika. die ook dat soort geestelijke bijstand? Is dat een aparte...? Ja, als zij... Um, in een opvangcentrum komen. Daar, uh, in elk geval op Schiphol-Oost... zijn er justitiepastoren. Want mensen zitten daar vast. Hm. En daar uh, zijn twee justitiepastoren. Okay. Ja. Hoe lang gaat u dit nog blijven doen? Nou, voorlopig nog wel een poosje. Yes? Als, uh, neemt, u, neemt ja. u de verhalen niet mee naar huis? Tot het... ja. Nee, ik ben een, een postvertrouwenspersoon geweest... op een middelbare school. En uh, toen heb ik geleerd om verhalen daar te laten. Ik ben acht jaar gemeentepredikant geweest. En ook die ervaring speelt mee. en uh, Dus dat lukt wel, hoe heftig ze soms ja. ook zijn. Toch voel ik een boek aankomen. We <laughs> gaan we afwachten? Nou, ja, we, gaan heel, we, hebben, we hebben dromen over een verhalenboek. En uh, we, we geven daar al een klein beetje gestalte aan. Dus uh, bij deze gepromoot. Kijk, dank u wel. Graag Mooi. gedaan. Het is uh, bijna half vier. Dat betekent hoogtijd voor onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Orno Korsters. Goedemiddag, Orno. Goedemiddag. Is het gelukt? We zijn benieuwd. Daar komt hij. Kijk niet weg. Sky pilots worden ze elders ook wel genoemd. Onze herders, Maar zelden is de term meer van toepassing geweest dan vandaag. Kijk niet weg. Voor de pastor is haar haven voor wie strand, Een hand om aan te pakken, in te liggen. Zij loodst zonder hoogmoed wie zoekt. Kijk niet weg. Een haven van lucht is waar ieders schip uiteindelijk de zeilen strijkt. Er zijn geen grenzen aan mijn steeds faillieter gaand, plapper wordend land. Waar binnen een cordon sanitair er wel in zou mogen als mede een jachtverbod. Op asielzoekers van zekere kant. Kijk niet weg. Wie strand herreizen, neem Fenix gelijk. Mijn luchthaven, mijn hand. Dankjewel, Orno Het uh, gedicht is uh, later terug te lezen op onze website. Dit is de dag. Nu Vond u het mooi, mevrouw Hoordijk? Ik vond het ontroerend mooi. Ja. Zonder hoogmoed doet u uw werk, hè? zei hij. Heel mooi, heel mooi. Neem het graag mee. <laughs> en daarmee zit dit is de dag erop voor vandaag. We bedanken onze gasten, Ethica Guilene van Tiel. Protestzanger, ik zeg het even op zijn Engels, uh, Garib... onze appelschiller Yusuf Asgari en luchthavenpastor Wiener Hoordijk. Ik verwijs nog even naar onze website. Dit is de dag.nu, voor als u wilt reageren of iets wilt teruglezen... of luisteren of bekijken, kan tegenwoordig ook. Radio 1 gaat door met Villa VPRO, um, Ger... Ja, hallo, hebben Marke. jullie te gast. Goedemiddag. Ja, misschien heb je het, in het uh, bij het ANP al gezien. Er is een fotojournaliste en die is bij herhaling gevraagd te infiltreren in de kraak zien. Maar de vraag is natuurlijk: door wie eigenlijk? De politie? Geheimbedienst AIVD. Wij praten met Roger Vleugels, die de Geimbedienst zien op de voet volgt. En dan hebben we onze serie gesprekken met hoofdredacteuren van Partijbladen. En vandaag spreken we met Dirk Poot. Hij is chef van de website van de Piratenpartij, tevens lijsttrekker. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het nos journaal.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 En ruim twee weken na de landing op Mars gaat Curiosity vandaag voor het eerst een testrit maken. Curiosity rijdt vandaag drie meter vooruit. Dan draait hij naar rechts en een paar meter achteruit. En als alles goed werkt, dan kan de Marswagen komend weekend echt aan het werk. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUB verkeersinformatie. Op de ringweg van Amsterdam, de A10, is een ongeluk gebeurd in de Zeeburger tunnel. Dat gebeurde op de rijbaan richting Amersfoort. Bij de tunnel staat 4 kilometer verder twee rijstroken zijn dicht. De A15 vanuit Europoort, 3 kilometer verder bij Spijkenissen. Van Rotterdam naar Gorkum op de A15, bij Sliederecht West, 2 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. En dan het treinverkeer. Tussen Rotterdam en Breda rijden minder treinen. Van en naar Lage Zwaluje zelfs helemaal geen treinen door een steinstoring. En tussen Weert en Roermond ligt het treinverkeer stil... vanwege een brand in de buurt van het spoor bij Roermond. De vertraging kan in alle gevallen oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Blok en Ger Jochems. Ga ik ook eens met de trein zeg? Is in mond, Ger, maak je niet druk. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij bieden u een kijkje in de Chinese politieke keuken, waar moord, seks en machtswelust de belangrijkste ingrediënten lijken te zijn. Gewoon volwassen land, dus dat en meer <tiedacht> actueel wereldnieuws na vier uur in ons buitenlandpanel en in onze serie gesprekken met hoofdredacteuren van de politieke partijbladen vandaag Dirk Poot van de nog jonge maar zeer vastberaden Piratenpartij. De ware democratie door. Door middel van een frank en vrij internet. Daar is het boot en zijn achterban om te doen. Dat is wat u zoal tot half vijf bij ons kunt verwachten. En wilt u reageren, doe dat vooral via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. En jullie is een journalist benaderd door twee personen die zich bekendmaakten als agenten. En die haar vroegen om tegen betaling foto's te maken voor de politie in de zien. Roger Vleugels, hij zit de inlichtingendiensten op de hielen, hij is deskundige dus. Uh, is dit normale praktijk? Ja, dit is heel normaal. <laughs> Oké. Okay. Maar is het we genoeg? Maar wij, uh, wij vonden het zo knullig. Ik bedoel, je gaat dat toch een beetje via een beetje stiekem gluiperig... of via een omweg ga je iemand benaderen. Want als iemand niet wil, dat het niet gelijk op jezelf terugslaat. Nee, het ga, gaat zo vaak goed, het werven van journalisten. Dat die enkele keer dat het uh, onthuld wordt, op de kop toenemen. Verdomd, hmm. dat is nog veel ernstiger eigenlijk. Nu is het in dit geval wel gek dat niet helemaal duidelijk is, volgens de persberichten die wij lezen. wie. Uh, nou, eigenlijk die twee waren die deze, deze fotografen benaderd heeft. Ze hebben zich voorgedaan als van de politie. Agenten. De politie zegt van niks te weten. Dan denk je al snel de AIVD dan misschien. Die zeggen, ja, wij gaan niet op zo'n zaak in... maar we laten u wel vast weten dat wij niet de politie zijn. Wie, wie, wat kan dit te betekenen hebben? Nee, dit is opnieuw niet gek. O, oh jee. Het, het werven van journalisten komt op grote schaal voor. Er zijn ook tientallen journalisten... die tegelijk voor inlichtingdiensten in Nederland aan het werk zijn. Dat is een normale gang van zaken. Maar daar hoort ook bij dat de journalistiek gewoon niet op de hoogte is hoe het werkt. En politieagenten kunnen twee soorten petten op hebben. Ze kunnen voor de politie werken. En in ieder politiekorps is er een criminele inlichtingeneenheid. Dat is de inlichtingendienst van de politie. Dan zijn mm -hmm. het dus politiemensen. En dan weet de hoofdcommissaris het ook. Maar politieagenten kunnen ook voor de AIVD werken. Want de AIVD heeft in ieder politiekorps een afdeling. Dat heet de regionale inlichtingendienst. Mm -hmm. Dat zijn ook agenten. Gewone politieagenten, maar dan in burger. En dan weet de hoofdcommissaris niet wat ze doen. Met andere woorden, in ieder politiekorps zijn er twee inlichtingendiensten. En over het algemeen is dat bij journalisten niet bekend. Net zo goed als dat niet bekend is, dat bij een vervingsgesprek... Dit vaak in het midden blijft. Ja, ja. Hé, hey, wat voor criteria hanteren ze om journalisten te benaderen? Ik zit meer dan 30 jaar in het vak. Ik ben nog nooit gebeld. Nou, dan doe je misschien niet zo'n spannend werk. Nee, dat is een gast. Graf... Dat is waar. Uh, het criterium is of jij, gezien je uh, taken, je werk, je reizen, je onderwerpen, op plekken komt waar zij een informatietekort hebben. Oké. Okay. Hmm, dat zou dus betekenen dat ze nu een informatietekort hebben binnen de kraakzien. Ja, maar dat moet je weer niet zo zwart-wit zien. Want als je nou de, de kraakbeweging pakt... In, ik weet, eh, pak een grote stad als Amsterdam... dan zitten ze daar op x locaties tegelijk. Mm -hmm. En dat betekent dus niet dat als een wervingspoging mislukt... dat ze ineens een vacuüm hebben. Mm. Sterker nog, in hun jargon wordt er vaak over gesproken dat ze te veel informanten hebben. Dat ze aan informantenmanagement moeten gaan doen. Dat is menigmaal een probleem geweest dat ze gewoon een stop moesten hebben op informanten. Wat onder andere samenhangt met het feit dat zo ontzettend veel wervingspogingen lukken. Ja, ja, ja. En, en, en nu is het dan een... Uh, als je, je, je namerking wil komen als journalist om te gaan werken voor de AIVD... dan moet je zorgen dat je goede contacten binnen de... Uh, woonwagenkampen hebt. Want daar schijnen ze dus echt helemaal geen voet aan de grond te krijgen. Dat lezen we de kranten nu. Dat is ook in eerste instantie niet direct een AIVD-punt. Okay. De AIVD is voor openbare orde, veiligheid, democratie en rechtsstaat. En mm -hmm. waar uh, woonwagenkampen het meest in het nieuws komen... is meer zeg maar reguliere criminaliteit. En ja. dan gaat het dus om de criminele inlichting en langzaam... de politie. Maar zo ja. langzamerhand worden het ook vrijstaatjes... Ja, dan kan er een probleem zijn en, dit is zo, en, en er is ook sprake van georganiseerde criminaliteit, maar mm -hmm. dan moet het dus echt al om wat grotere verbanden gaan. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Hells Angels en dat soort groeperingen, dat zijn ook grotere verbanden, uh, delen van de vastgoedmaffia. Daar ontstaat dan een zelfstandige rol voor de AFD. Maar veel van die dingen bevinden zich binnen het gewone strafrecht... en dan zijn ze dus voor die andere inlichtingendienst van de politie. Ja. Roger Vleugels, la, uh, uh, je hoeft geen namen te noemen uiteraard... maar ken jij journalisten persoonlijk die dit werk doen? Ja. Weet je wat hun motivatie is? Vaderlandsliefde? Ja. In Nederland? Ja. Want we zijn weer een beetje specifiek... Uh, Zoals gezegd, als een inlichtingendienst mensen werft, zeggen ze heel vaak ja. En dat geldt niet alleen voor journalisten. In buitenlanden ligt dat wat anders. Bijvoorbeeld in Duitsland. Uh, daar is in een parlementair onderzoek naar boven gekomen. dat er alleen al onder de buitenlandcorrespondenten van Duitsland. meer dan veertig tegelijk voor de Duitse inlichtingendienst werkten. En die uh, kregen daar 10.000 tot 60.000 euro per jaar voor. En wij, wat, en wij hadden wat te kanker over de voormalige DDR. Uh, ja, wij kunnen daar wat van leren, maar op sommige punten zijn wij erger. Ja, krijg je wat betaald in Nederland voor dat voor nou, het werk? niet in die orde van grootte. Oh, in Nederland op. gaat het niet, in Duitsland dus wel, in Nederland gaat het niet verder dan onkostenvergoedingen of toegangskaartjes voor festivals, euh, abonnementen en... en... Er zijn een paar gevallen in het volledig gedocumenteerd die de paar honderd euro te boven gingen. Even, dat is alles. even heel kort tot slot. Onze vakvereniging, uh, zo mag je die noemen, beroepsvereniging, Ik noem het een vakbond, de NVJ. Gaat die hier goed mee om, vind jij? Uh, die doet precies hetzelfde als alle vakbonden van journalisten wereldwijd. Die steekt de hoofd in het zand. Oh ja. Hm. Uh, en Komt dat op nog. allerlei manieren. Uh, bijvoorbeeld er is heel weinig kennis binnen de vakbeweging over... Uh, hoe de inlichting niet spioneert. En er zijn een paar hoofdvormen in de pers. De belangrijkste hoofdvormen is ze spioneren in de pers. Hm. Dus op redacties. En via de pers. Dat ja. zijn informanten. Hm. Daar is heel weinig kennis over. En met name is dat van belang voor buitenlandcorrespondenten. Want die worden bovengemiddeld vaak geworven. Hm. Want die komen op plekken waar spionnen minder makkelijk komen. Mm -hmm. um, er is weinig ontwikkeling aan de ethiekdiscussie. Want de, de schrikreactie nu is altijd... Oh, er worden journalisten geworven, dat is fout. Mm -hmm. Nou, dat is een beetje makkelijk. Aan de ene kant, we hebben in Nederland inlichtingdiensten... en die mogen mensen werven. Dat hebben we zo gewild. En aan de andere kant kun je als journalist in situaties komen... waarin het misschien wel geboden is... om met de politie of een inlichtingdienst samen te werken. Mm. Stel, je hebt kennis over een liquidatie morgen. Wat doe je daarmee? Nou, je bent verplicht om dat te melden, volgens mij. Wettelijk. Nou, het is dus niet altijd zwart-wit. Hm? En het derde waar de vakbond uh, vrij blanco in is, is dat er initiatieven zouden kunnen komen. om ervoor te zorgen dat in het onderwijs aandacht besteed wordt. aan dat je op deze manieren ook met de staat geconfronteerd kunt worden. Ja. Zodat je wat gewapender. Uh, omgaat met dat soort wervingpogingen. Ja. Roger, er zit heel veel vlees aan dit bot qua onderwerp. We gaan het hier nog eens uitgebreid over spreken. Prima. Dank je wel. Graag gedaan. Goedemiddag. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropo is radio. Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis. En dat gaat deze week over alle trucs, listen, welgemeende beloftes en hartverscheurende oproepen... die politici wereldwijd over ons heen storten om onze stem te winnen. 12 september zijn hier de verkiezingen, dus het kan hier op dit moment niet op met spotjes, slogans en debatten. En hoe doen ze dat in andere landen? Gisteren kon u horen dat Silvio Berlusconi alle trucs uit de kast haalde om de kiezer in te pakken. Ik denk dat men de kracht van de communicatietechnieken van Berlusconi onderschat heeft. Italië was niet gewend aan marketing in de politiek, aan videopolitiek. Dan Mexico. Daar zijn schone verkiezingen een utopie. Met als vaste valsspeler in dat spel de partij PRI. Edwin Koopman volgde het land al jaren... en maakte voor Metropolis een overzicht... van de meest effectieve campagnetrucs. Stem voor stem, stembus voor stembus... zegt dit bekende Mexicaanse protestlied... dat oproept tot het hertellen van alle stemmen. Die eis is een ritueel geworden... in een land dat gewend is aan smerige verkiezingsstreken... En er is één partij die het woord stembusfraude lijkt te hebben uitgevonden: de Latijns-Amerikaanse kampioen electorale zwendel, de PRI. In het hartje van Mexico-stad woont de 70-jarige Felipe Hernandez. Hij is sleutelmaker, maar ook actief voor de linkse oppositie. En dat zijn partij nooit won, daar is wel een verklaring voor, zegt Felipe. De PRI had een heel scala aan trucs met exotische namen als de carrousel en de gekke muis. zijn verschillende vormen van controle, Ze zeggen: "Toen meestel je je credenciaal." En ik geef je, om 50 pesos, of met een kilo tortillas, Er worden dus cadeaus uitgedeeld, bijvoorbeeld T-shirts of, of tortillas, waardoor mensen dus inderdaad gekocht worden. De mensen kopen zelfs hun credential. De su voto, ah, en een hele andere, hele concrete mogelijkheid is om de stem letterlijk te kopen. Dus gaan, mensen van de partij gaan naar de, naar de stemmers toe. Zeggen van, ja, jij gaat toch op de prijs stemmen, dus laat mij dan voor je stemmen. Neem hun identiteitskaart e mee en gaan voor die mensen naar het stemhokje. En op die manier is er dus geen enkele mogelijkheid om op een andere partij te stemmen. Mira, el carrusel es una maniobra donde los reúnen y dicen, nos vamos a tal casilla y después todos se van caravana a otra casilla. Een andere truc is de Het Dus een soort caravaan van een aantal taxis die met al of niet met gekochte stemmen van het ene stemhokje naar het andere rijden om daar met z'n allen voor de priet te gaan stemmen. Dat is jammer carousel heet de carousel. El raton loco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 hier in de stad is er nu zoveel controle tussen van de internationale comité's en andere partijen dat het een stuk minder is geworden. Maar op het platteland is nog zo weinig controle dat dit soort systemen gewoon doorgaan. In 2000 stortte het imperium van de PRI in. De rechtse oppositie won en Mexico was euforisch, want de oude trucjes die werkten niet meer. Maar zes jaar later leek rechts zelf fraude te hebben gepleegd. De oppositie pikte het niet en ging de straat op. Maar nu is de oude pri weer terug. Begin vorige maand won Enrique Peña Nieto de verkiezingen. Mi compromiso es contigo y con todo México. Links en rechts krabben zich nu achter de oren, want met hem is de pri terug aan de macht. En menigheen vreest hiermee ook een terugkeer van de achterkamertjespolitiek en het befaamde arsenaal aan trucs en streken... om frauduleus aan de macht te blijven. En morgen gaan we naar Indonesië. Daar is in de verkiezingsstrijd een belangrijke rol weggelegd voor cadeautjes. Er komt zo'n kolkarbus, de kampung inrijden. Iedereen krijgt een t-shirt, een bakje met eten... 10.000 roepies zakgeld is dus nog ineens een euro. En dan gaan ze als kinderen uitgelaten de straat op. Tot morgen dus in Metropolis Radio. Rutte, Roemer, Samson, Sap en Slop. U komt alle lijsttrekkers de komende week in alle media tegen... waar ze hun plannen voor Nederland aan de mand proberen te brengen. Maar niet bij ons. Wij doen iets anders. Wij peilen de meningen en gevoelens binnen de partijen. Hoofdredacteuren van Partijbladen kennen die als geen ander. Dat denken wij tenminste. Want zij zien tenslotte de ingezonde brieven, de artikelen... en de hartekreten wellicht... Vandaag is de gast Dirk Poot. Hij is hoofdredacteur van de website van de Piratenpartij. Hij is tevens lijsttrekker van de website, want Piratenpartij doet niet aan papier. Dirk Poot, is dat zo? <laughs> Hartelijk welkom. Alleen, alleen, welkom. alleen, alleen stembiljetten straks. Ja, dat wel. dat we dus, moeten. Ja. Ja. Zeg, eventjes uh, qua mission statement. Ik weet niet uh, wat er een goed Nederlands woord voor is. Uh, in jullie blauwdruk voor een nieuw democratisch Nederland lezen we... We zijn de eerste en vooralsnog enige partij die de kracht van het internet gebruikt om het democratisch bestel weer te laten functioneren. Zoals Thorbecke het in 1848 bedoelde. Dat is a. een tikje hoogdravend, maar b. heel ambitieus, en c. wat bedoel je eigenlijk? Nou, <laughs> nou, het is niet alleen zeg maar, zoals Thorbecke bedoelde. Thorbecke heeft heel erg ingezet op, uh, op privacy. Dat was voor hem een hele belangrijke. Het, het briefgeheim is, is echt zeg maar, iets waar, wat, wat voor hem een persoonlijk project was... om dat de grondwetsherziening in te krijgen. En je ziet dat, uh, dat, dat wij in één generatie het briefgeheim zijn kwijtgeraakt. Mm -hmm. uh, vroeger de postbode, die bezorgde gewoon zijn brieven... en die keek niet uh, wie wat aan wie verstuurde. Maar inmiddels wordt er keurig netjes bijgehouden... van wie aan wie welke uh, e-mails verzendt. is uh, dus omdat Thorbecke geen idee had natuurlijk van het feit dat er ooit een internet zou komen... deed hij toen al... Wat jullie nu doen als het gaat om wat er allemaal op dat internet verschijnt. Ja, Hij inderdaad. deed dat toen voor, voor wat betreft papier. Voor wat papier. En ja. er, is, er is in de jaren tachtig een, uh, een, een wijziging geweest. Waarin e-mail een, een veel zwakkere bescherming kreeg dan, uh, dan, uh, dan papieren post. Ja, en op het ogenblik hebben dus 95% van je, van je post... van je correspondentie gaat via e-mail. Dus dat betekent dat je eigenlijk gewoon dat hele briefgeheim. dat is, dat is feitelijk gewoon uit de werd. Het is een dode letter geworden. Mm -hmm. Maar zo klinkt het als jullie, alsof jullie partij alleen maar gaat eigenlijk over de uh, het geheim houden van onderlinge communicatie tussen mensen... op wat voor manier, of dat papier is, of, of, of, of digitaal, weet ik veel. Uh, maar als je het hebt over democratisch bestel zoals Torbeck het bedoelde... dat is wel eventjes iets breder. Ja. Nee, maar uh, kijk, wat, wat je ook ziet, wat ook gewoon een uitholling is... van het idee van Thorbecke, is Thorbecke had heel speciaal gezegd... van jongens, we moeten twee machten hebben in Nederland. We hebben de elite, en dat is de regering. En daar zetten we de koningin bij, zodat iedereen duidelijk ziet... dat dat de elite mm -hmm. is, de gevestigde macht. En we hebben de volksvertegenwoordigers. En die horen elkaar te controleren en in balans te houden. Maar wat je dus uh, de laatste 20, 30 jaar ook weer steeds sterker ziet... is dat je steeds strakker bindende coalitieakkoorden uh, krijgt. En op het moment dat zo'n coalitieakkoord gesloten is... dan zie je 76 of meer uh, volksvertegenwoordigers op dat moment hun petje volksvertegenwoordiger afzetten... en die zetten de pet regeringsvertegenwoordiger op. Mm -hmm. Dus de, de, op dat moment houden de volksvertegenwoordigers... op de regering te controleren. En die beginnen gewoon... Uh, ja, dat wordt de applausmachine voor de maar regering. Maar wat is dan precies uh, uh, uh, voor de Piratenpartij... en dus ook wat jullie op de website proberen te doen... wat is dan de manier uh, waarop je dat tegen wil gaan... via het internet, via die informatiestroom? Nou, wij noemen dat democratie 3.0. En, Want 2.0 is alweer oud. 2.0 is alweer oud. Wat is 2.0 ja. dan? Uh, nou ja, 1.0 is door Torbecken en ja, 2.0 is zeg maar wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat verdonk heeft geprobeerd. En, en wat je nu ziet eigenlijk met de, een beetje de, de, de peilingendemocratie en mm -hmm. de, de, um, de referenda. Weet je, maar daar maar krijg je een gesloten vraag achteraf en dan kan je ja, nee antwoorden. In 99 van de 100 gevallen gaat het over heel iets anders in de hoofden van de mensen dan de vraag die op papier staat. Wij willen de democratie eigenlijk weer terugbrengen. Aan de ene kant inderdaad naar Thorbecke dat er gecontroleerd wordt, maar eigenlijk nog veel verder terug naar het oude Griekenland. Ik bedoel, daar was de democratie, mensen die kwamen op een dorpsplein bij elkaar en die overlegden daar en uiteindelijk werd daar gestemd en er kwam Zoals nu in Zwitserland. Uh, wat Hero Brinkman ook wil. Nee, want dat is, dus Zwitserland is echt een referendumdemocratie. Nee, maar en het is eigenlijk wat jullie, zoals jullie website... Ik noem het maar, dan maar even jullie partijorgaan, want dat is het nu is. Je, jullie hebben, want dat wordt jullie ook natuurlijk verweten... over een heleboel dingen geen standpunten, maar jullie hebben die site... en daar kan iedereen zich melden ja. om discussiethema's aan te brengen... en Inderdaad. om uiteindelijk met elkaar tot een bepaald standpunt... of een bepaalde vraag te komen. Ja. Dat is wat, wat ja. je bedoelt. Dus we hebben eigenlijk een, in, een internetvorm... van die oude democratie op het Marktplein. Dat is een hele tijd onmogelijk geweest... omdat je gewoon de technologie niet had... om al die mensen met elkaar te laten communiceren. Ja. Inmiddels biedt het internet dat wel. En we hebben een tussenfase. Zo zien wij dat eigenlijk gaat nu met de representatieve democratie. Waar je dus iemand kiest voor vier jaar... of tegenwoordig twee jaar... Uh, die jouw mening in het parlement ze moeten uitdragen. Maar je ziet wat we net al zagen met die volksvertegenwoordigers die naar de regering gaan. En het feit dat, dat zo'n partij eigenlijk uh, na die, uh, die stemronde weer helemaal vrij is om te doen wat ze willen. Alle beloftes kan laten vallen. Mm. Wij zeggen nee, wij willen mensen permanent laten meepraten. Dat, mee uh, dat noemen we sluiten. Dat noemen we sluiten, Je zou het ook kiezersbedrog kunnen noemen. Mm. Want <laughs> mensen worden gezegd, wij staan hiervoor en hiervoor en hiervoor. En op het moment dat er, dat er onderhandeld wordt, dan, dan valt dat Kijk naar de hypotheekrente. Maar, bijvoorbeeld als je, maar jij zegt dan, je kan maar beter niet zeggen waar je voor staat. Wij staan nergens voor, wij staan pas ergens voor, als we van jullie horen, als wij in de regering zitten, waar we voor moeten staan. Nee, wij zeggen, wij staan voor deze punten sowieso, en voor de andere punten, ik bedoel Ik als je ook naar de kieswijzer kijkt, hè, op basis van onze, onze standpunten, hebben we uh, heel veel dingen daar gewoon kunnen invullen. is dus maar twee keer geloof ik dat, ja. we, dat we geen mening hebben, hebben moeten invullen. En dat is waar we nu staan. Maar als zo meteen nou blijkt dat, dat er, er nieuwe informatie komt, uh, waardoor de oude standpunten eigenlijk niet meer uh, de beste oplossing blijken mm -hmm. aan te, te reiken. Mm -hmm. ja, dan zeggen wij, dan gaan wij niet zeg maar, blind die oude standpunten vasthouden... alleen maar omdat wij dat, dat, dat dogma willen aanhangen. zeggen nee. nee, dan gaan we met de leden overleggen. Van, jongens, we hebben nu deze informatie. Uh, is dit nou nog steeds de beste oplossing ja. of is er inmiddels een betere oplossing? Dus dat betekent dat jullie een pragmatische partij zijn... en niet gedreven worden door een ideologie? Ja. Oké, okay, dat is één ding. Ander ding is, dat is een beetje contrair aan wat je net over die elites uh, zei. Uh, op de redactie zijn er een paar mensen die zijn veel geverseerder in dat hele internetgedoe dan Tessel en ik. En die zijn eens nagegaan. En die hele discussie bij jullie, via jullie site, die wordt eigenlijk gevoerd door een enkele tientallen mensen. Ja. Is dat dan niet nu al de elite van de piratenpartij? Nou, maar dat, heb je de, dat, is, dat is een, een vaste, vaste verdeling die je in elke politieke partij of in elke actieve beweging ziet. Dat noem je de 90 9 1 -ruel. Je hebt 1% van de leden die echt uh, actief ideeën aandragen. Mm -hmm. Dan heb je 9% van de leden die, uh, die daar actief am op, op amenderen, commentaar op leveren. En dan heb je 90% van de mensen die uiteindelijk zeggen... ja, dit doen we of nee, dat doen we niet. Zijn dit allemaal leden of zijn dit ook gewoon mensen die niet lid zijn... maar wel naar die site kunnen en mee kunnen doen? Uh, als je, het over dat, je toegang? Als je het over het Liquid Democracy Feedback systeem. Ja, dat dus mag je één echt... keer zeggen. Dat ja, is dat systeem ik, waar je, waar dat, je allemaal ja, mee kan dat praten. Dat doen we vanaf nu 3.0. Uh, daar mag iedereen ideeën aandragen, maar de leden die stemmen erover. Okay. Maar um, als het gaat over wat er op de site verschijnt, dan kan eigenlijk iedereen die bij ons in het IRC-kanaal zit, en het IRC-kanaal is, een, een, dat is een, een plek op het internet waar gechat wordt. Er komen gewoon iedereen die geïnteresseerd is in de Piratenpartij, ja. die komt er bij elkaar en die die type dan onderling. Ja. En daar komen af en toe onderwerpen naar boven drijven. En zeggen, is dit iets voor een, een, een blog op de site? Ja. En uh, op het moment dat mensen zeggen, nou, dat is een, een goede, dan verdwijnen er een aantal mensen, uh, die gaan dan uh, op een, dat is weer een Moeilijk woord op een etenpet zitten. En een etenpad is eigenlijk een soort gedeelde spur, uh, gedeelde uh, tekstverwerker in een mm -hmm. webpagina. Is, uh, beschouw jij het ook als, we zeggen jullie en jij ja. blijkt. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, beschouw jij het ook als jouw taak en jullie taak om de leden erop te wijzen van jongens, uh, wij en meisjes, wij hebben straks een zetel in de Kamer, waarschijnlijk. Maar dat betekent dat we ook een mening moeten hebben... over de wietpas, over financieringstekort. Ja. Over korte jullie eens eigen bijdrage in ja. de zorg. Ja. Ja. Ja. En uh, realiseer je wel dat wij daar ook mening over moeten horen. Uh, ben je dan niet bang dat ze afhaken? Ja, daar zijn wij geen lid van de Piratenpartij voor, voor uh, geworden. Want wij nou, zijn voor vrijheid op internet. Nee, en daar nee. staat die partij voor. Nee, heel veel van onze leden die zijn juist lid geworden... ook om dat mee, mee te kunnen praten. Mm -hmm. Ik bedoel, ja, over het, al die onderwerpen? Ja. Uh, nou, het mooie van het, van het democratie 3.0 systeem... is dat je niet over alles hoeft mee te praten. Hm. Op een gegeven moment weet je van... nou ja, deze, deze man weet veel van patenten. Ik weet helemaal niks van patenten. Uh, de manier waarop hij het uitlegt... dat is een manier waarop ik me erin kan meevoelen. Dus ik delegeer mijn stem aan hem. Mm -hmm. En vanaf dat moment kan hij... voor jou stemmen. Ja. Die delegatie kan je elk moment... weer terugtrekken. Die persoon die die stem... heeft gekregen, die kan zeggen, ja, ik weet er wel een hoop vanaf. Ja. Maar hier hebben we iemand... die heeft erop gestudeerd, die is er echt goed in. Die krijgt al mijn stemmen weer doorgedelegeerd. Mm. En op die manier selecteer je... Uh, de, de experts die op een bepaald gebied... binnen jouw partij uh, actief zijn. Die weet je te selecteren en die gaan uiteindelijk zeg maar, de belangrijkste mening vormen. Maar nou, dat zijn dus altijd onafhankelijke experts. En dat is het mooie. Maar dit wat je nu schetst, dat is nu in de aanloop naar de verkiezingen. De partij is nog jong, is zich ook aan het opbouwen. Straks zitten jullie wellicht in de Kamer. Dan gaat dat door. Dan is het dus niet ja. zo dat, dat dat beloven jullie. Dan blijven die stemmen het meedenken, het aandragen. Het blijft gewoon vier jaar lang. Doorgaan. Dat is de kracht van de Piratenpartij. Ik bedoel, maar dan in Duitsland... weet je ook, ja, maar e ja. eventjes, want het antwoord is ja, dat is even relevant, we hebben niet zo heel veel tijd meer. Want je krijgt met, in de Tweede Kamer met een totaal andere realiteit te, te maken. Want als jullie op een gegeven moment zeggen, ja we hebben nog eens nagedacht, en we hebben net een e-mail van iemand gekregen die had andere feiten, en we veranderen van standpunt, dan word je aan stukken getrokken in de Tweede Kamer. Ja, maar dat zegt dan meer over de Tweede Kamer die uh, blind de realiteit negeert en, en door blijft gaan op hun dogma's dan over ons. Hmm. Ja, maar dat gebeurt wel, daar moet je wel tegen kunnen. Ja. ja, maar daar ja, willen we ook de kamer in, Het woord waarschijnlijk... draaikont is dan nog het minste wat je voor je oren krijgt? Nou, ik vind draaikont vind ik daar een hele negatieve benaming voor. Het is niet zo dat je op het moment dat er een opiniepeiling verschijnt. waar het blijkt dat 55% van de Nederlanders dit vindt. dat je zegt, oh wacht ja. even, nu gaan wij dat vinden. Nee, er verschijnt serieuze het informatie. Gaat, het staat op grond van mm, informatie, het gaat die op grond je het van heeft. feiten. En ja. als je op grond van feiten op een gegeven moment tot een ander inzicht moet komen... dan ben, je, ja, ben ik zeg maar liever een draaikont dan een, een, een blind dogmaticus en die maar door blijft. jullie staan voeren. er ook uh -huh. voor dat juist die informatie en die feiten... dat ook die stroom richting de parlementariërs veel meer en beter moet zijn dan die nu is. Ja. Dat willen jullie ook voor elkaar proberen te krijgen. Ja. Laat ik maar zeggen dat alles wat alle ambtenaren voor hun neus krijgen... dat jullie dat ook te zien krijgen. Nou, en niet alleen naar de parlementariërs, naar het hele Nederlandse volk. Maar dat is nou inspelen op een gekende truc van overheden. Je kunt twee dingen doen. Je kunt het geheim houden voor het volk en voor de Kamer. Of je kunt ze bedolven onder containers vol met informatie. En daar vragen jullie eigenlijk om. Een open overheid willen wij die alle beschikbare kennis deelt... en burgers daadwerkelijk laat meedenken. Nee, heb ik hier kijk. Gerhard en met een grote uitroepteken. Want dat is nou juist de truc waar democratie in kapot gaat. Het bedolven raken onder informatie. Ja, maar dat is het mooie ervan. Als jij met 17 miljoen burgers meedenkt... dan raak je erg moeilijk bedolven onder informatie. Wat je ziet is dat als je, als je over tien man een container met informatie uitstort... dan raken ze onder bedolven. En zeker als dat op papier is. Maar als jij jouw informatie elektronisch beschikbaar maakt... en dat kan geïndexeerd worden. Wij zien het als een soort Google voor overheidsdocumenten. Ja, ja. Waar je gewoon relevante documenten uit kan halen. En met een clubman zeggen, wij gaan dit uitspitten, wij mm. gaan dit uitspitten. Maar het moet in elk geval vrij ah, nee. beschikbaar zijn het en moet, toegankelijk ja. zijn. Ja. ja, het wordt door, door en het, het scheid Het overal uitgangspunt is dus eigenlijk ten opzichte van de overheid, slapen doen we, doen we s'nachts. Uh, dus wij blijven opletten. Ja, wij Kortom. blijven opletten. Ogen open. Ja, ja, inderdaad, ja. Uh, de Piratenpartij is, is eigenlijk een, een wereldwijde organisatie. Hè? Je bent maar een takje. Er zijn 44 landen, als het uh, er al niet meer zijn. Nou, het is niet echt één organisatie. Het zijn 70 clubs die samenwerken. Uh -huh. Maar er is niet zeg maar een overkoepelend kantoor. Er werken overal, ze overal, de overal de hetzelfde zoals jij ons hier nu geschetst hebt met hun leden. Dat is allemaal, die basis is overal hetzelfde. Dat wordt overal op het ogenblik ingevoerd. Ja. Ja. Nou, het is, in Duitsland is het, is, het, is het echt al heel groot. Er zijn 30.000 man zijn er op dat liquid, ja. op het ja. de democratisch dat 30 systeem en tenslotte aan Tenslotte. Je, je bent je ook goed bewust van het feit... dat je in de Kamer fysiek aanwezig moet zijn. Hè? Dat dat allemaal niet alleen maar via IT kan. Je moet daar ja. gewoon zitten. En af en toe ja, een papier nee. in de handen houden. Ja, daar, daar ja. We, ja, maar we hangen ook een printer aan die computer als het moet. Oké, okay, goed. <laughs> nou, we wensen je veel succes. Dirk Poot van de Piratenpartij. En uh, wilt u meepraten en meedenken... over uh, alle ideeën die de Piratenpartij heeft... of van u vraagt om die in te brengen... Dan kan dat, ik denk dat dat gewoon kan, noem eens eventjes waar men dan heen gaat. Uh, www.piratenpartij.nl Ik had het zelf kunnen bedenken. Uh, en daar, daar kan je alles vinden. Mag ik nog ja, één dingetje oh, rechtzetten? Oh. Dat trouwens. gaat niet meer, het oh. spijt me. Het, uh, uh, dat zullen wij dan straks doen. We is gaan goed. eerst eens luisteren naar het nieuws, dan is de villa terug. Verkiezingen bij Tros Kamerbreed. Zaterdag, rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag.